3 uur. Het NOS journaal Mark Visser. In Den Haag nemen belangstellende afscheid van juwelier Ruud Stratman. Er werd vorige week in een zijn winkel doodgeschoten door overvallers. Stratman ligt in een kist opgebaard in zijn winkel. Bekende en onbekenden komen de zaak binnen om afscheid te nemen en het condoleancesregister te tekenen. Vrijdag wordt Ruud Stratman gecremeerd. Van de twee mannen die verdacht worden van de overval... is er één nog voortvluchtig. De ander werd vannacht opgepakt in Den Haag. Bij een overval op een slijterij in Dordrecht... is één van de twee daders geraakt door een politiekogel. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd. Na de overval vluchtte hij een tuin in... waar hij zich een tijdje schuil hield. Een arrestatieteam van de politie kon hem daar aanhouden. Wij hebben uh, die verdachte daar uh, aan de achterzijde van die woning uh, aangetroffen... En vlak voor zijn aanhouding of tijdens zijn aanhouding... zijn er schoten gevallen. En ik zeg het op, opzettelijk maar even zo abstract... want het is op dit moment nog niet duidelijk of er schoten zijn gerost... door politiemensen of dat door de verdachte is gebeurd... of wellicht door allebei. Een verslaggever van RTV Rijnmond was in de buurt bezig met een interview... en zegt dat er bij de arrestatie zeker tien keer is geschoten. De tweede verdachte wist te ontsnappen en is nog op de vlucht. Op de betuwe route rijden vanwege een botsing geen treinen. Bij Angeren, tussen Arnhem en Nijmegen, botste een goederentrein op een werkwagentje. Niemand raakte gewond. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. De lorry is onder de trein gekomen en zit daar vast. Er wordt met man en macht geprobeerd om het wagentje eronder uit te halen. Op het moment van de aanrijding waren monteurs bezig met het spoor, zegt een woordvoerder van het KLPD. Een wagentje wordt gebruikt om gereedschap en materialen te vervoeren over het spoor. Het is een wagentje van 180 bij 1 meter. Nou, en op het moment dat er normaal gesproken een trein aankomt, wordt zo'n karretje van het spoor afgehaald, zodat de trein door kan rijden. Nou, we zijn nu aan het onderzoeken waarom dat niet, of te laat is gebeurd. Het Hongaarse parlement heeft Janos Ader gekozen tot president. Hij volgt Paul Smit op, die vorige maand aftrad na een plagiaatschandaal. Hij bleek zijn proefschrift over de geschiedenis van de Olympische Spelen... voor een groot deel te hebben overgeschreven. Ader is voorzitter van het Hongaarse parlement geweest. Hij is gekozen voor een termijn van vijf jaar... en meteen na de stemming als president beëdigd. Het weer nog vanuit het zuiden neemt de kans op een bui toe. Maximumtemperatuur ligt tussen de 13 graden aan de kust... tot 21 in het oosten. Morgen opnieuw veel bewolking en vooral de ochtend enkele buien. Het wordt dan een graad of 16. Aan de B-verkeersinformatie, er staat één file. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Akersloot en Knoop het Kooijmeer, drie kilometer. Er staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden, sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten...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 EO. Dit is de dag. André Krevel en Marje Fixer. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over opmerkelijke verzoeken... die herinneringscentrum Kamp Westerbork ontvangt. En daarna gaat hoogleraar Praktische Theologie en senator Ruard Ganzenvoort... in onze dagelijkse opinie-rubriek... Ik wil er een heel raar woord van maken. Een appeltje schillen. Ruart, waarover wil jij het zo meteen hebben? Ik wil het graag hebben over dode dodenherdenking. En de discussie die ook dit jaar weer ontstaat. In dit geval over Vorden onder andere. Waar de plaatselijke 4-5 mei-comité ook de daar begraven Duitse militairen in de herdenking opneemt. En uiteraard daar weer gedoe over. En volgens mij is dat erg jammer. Nou, dat straks. Maar eerst aandacht voor een opmerkelijke ontwikkeling. Namelijk in Westerbork, waar Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog werden samengedreven om later in de vernietigingskampen te worden vermoord. Het herinneringskamp eh, Westerbork, dat herinnering aan deze geschiedenis levend houdt, heeft het heel druk met vragen vanuit Duitsland. Vragen die gaan over het lot van Duitse Joden die vlak voor de oorlog naar Nederland vluchten, maar alsnog werden gepakt en vermoord. In tientallen Duitse steden en dorpen willen de mensen weten wat er nou precies met hun vermoorde plaatsgenoten is gebeurd. Om dat te achterhalen hebben ze Nederlandse hulp nodig. Luistert nu naar een reportage van Steven Emmens. Een bijzondere gebeurtenis in het Oostfriese stadje Aurich. Een uurtje rijden vanaf Groningen. MBO-scholieren uit de Duitse stad... zijn druk in de weer met spatels, specie en zand... op de stoep voor hun huis. Um, we verleggen hier stolpersteinen, um, gedenkmeter van de Joden. Ja, daar staan de naamen van de joden die damals, ähm, ja verschlept worden. Ze mensenen kleine, met messing beklede steentjes in het trottoir. Stompersteinen, struikelstenen zijn het. Daar hebben die dames gewonnen en daar die dan ook, werden die voor het huis verlegd. Sinds 2003 zijn er al zo'n 35.000 geplaatst. Kleine monumentjes in de stoep voor huizen waar vroeger joden woonden. Joden die zijn verdreven en vermoord. Een stuk of 50 burgers van Aurich lopen vandaag kriskraas door de stad... Om de steentjes te plaatsen. Scholieren doen het met werk... en ondertussen worden teksten gelezen over de slachtoffers. Die is ook naar Holland gevlucht en wordt bij Auto Pekela Maar Lydia Frieda wordt ook naar Westerbork verbracht. Met deze struikelstenen in het Duitse stadje Aurich is iets bijzonders aan de hand. Er is een Nederlandse connectie. En dat kun je lezen op de Messing Gedenkplaatjes. Goed, Salomons. Vloegt 1938 Holland. En wat staat daar? Geïnterneerd in Westerbork. En van daaruit gedeporteerd. En 1942 naar Auschwitz. En vermoordd op 7.9.1942. Ook in Auschwitz. Kunter Lubbers, u heeft de leiding over dit project. Er worden monumentjes geplaatst voor huizen waar vroeger Duitse Joden hebben gewoond. Joodse burgers hier van dit stadje. Er woont nou niemand meer, hè? Nee, we hebben uh, officieel uh, helemaal geen Joodse inwoners meer. Als die zijn 39 of 40 weggegaan en niet teruggekomen. De meesten zijn vermoord en die die overleefd hebben zijn niet teruggekomen. Ooit woonden er 310 Joden in Aurich. En nu proberen de burgers van de stad al die mensen weer hun plek en geschiedenis terug te geven. Ze doen dat door kleine messing gedenksteentjes te metselen in de stoep voor de huizen waar de Joden gewoond hebben. En dat vereist nogal wat speurwerk in de archieven. En dat was in Aurich extra moeilijk. Veel Joden blijken namelijk naar Nederland te zijn gevlucht. Ja, de eerste uh, die zijn ik denk, om 33 uh, naar Nederland gegaan. En de, de laatste ook in, in 38, 39. Omdat ze gedacht hebben dat ze daar zeker zijn. Maar het was helemaal niet zeker. Hoeveel mensen zijn gevlucht uit Aurich naar Nederland? Uh, ik denk dat het uh, meer dan 60 geweest zijn. Van 310 die uh, tot nu uh, op de lijst staan. Bijvoorbeeld van deze uh, 21 stenen die wij nu straks beginnen om te plaatsen... zijn vijf via het uh, kamp Westerbork. Uh, van Aurich naar de mensen naar Auschwitz of uh, Treblinka gegaan. En daarmee zijn ze ook verdwenen uit de Duitse archieven? Ze zijn uh, verdwenen en uh, wij zijn uh, erg blij dat de steun uit Nederland is om, om uh, die mensen hun, hun levensvaal op te zoeken. Die hulp waarover Gunther Lubbers het heeft... komt van het herinneringscentrum Westerbork. Herinneringscentrum Kamp Westerbork, José Martín, goedemorgen. Met Gunther Lubbers, goeiemorgen, José. Ah, meneer Lubbers, ja. Hoe is het? Hij belt regelmatig met het herinneringscentrum en hij is niet de enige. Hoewel de oorlog steeds verder weg ligt in het verleden... stijgt het aantal hulpverzoeken uit Duitsland alleen maar... vertelt medewerkster José Martin. Als het gaat om telefoontjes 2 tot 3 per dag... er komen mensen naar het herinneringscentrum... gemiddeld 2 tot 3 per week... en dan ontzettend veel mailtjes... en dat zijn er eigenlijk wekelijks tientallen. Het zijn er eigenlijk heel erg veel als je kijkt naar de periode... waarom het gaat. Het is 70 jaar geleden. Maar het aantal neemt eigenlijk nog steeds toe. José, vandaag wordt ook de, de struikelsteen geplaatst voor, voor Leo Wolf. Munter heb... Lubbers uit Aurich wil van het herinneringscentrum... meer weten over het lot van de familie Wolf. Het spoor in de Duitse archieven over deze familie liep dood in 1938. Uh, als wij uh, hier kijken naar, naar Leo Wolf... dan uh, hebben we gewist dat hij in 1996 in Aurich geboren was. 1896, 1896 geboren? 1896 natuurlijk. En hij heeft uh, gewoond aan de Julianenburger Straße. Julianenburger uh, 3. En hij is op de 2e oktober 1938 naar Amsterdam gegaan. En dat was alles wat wij uh, uh, gewist hebben. Grof geschatte sterfdata en weinig tot geen informatie... over wat hen in Nederland is wedervaren. Dat beeld treffen Duitse burgers aan in hun archieven... als ze meer willen weten over wat er met hun gevluchte... Joodse plaatsgenoten is gebeurd. Dat geldt voor de familie Wolf uit Aurich... maar ook voor duizenden andere Duitse Joden... die naar Nederland zijn gevlucht, vertelt José Marten van het herinneringscentrum. Als ik kijk nu, ik heb een aanvraag gekregen ook vanuit het Bundesarchief in Berlijn. Dan gaat het om 10.000 namen. Dat zijn natuurlijk niet alle Duitse Joden die naar Nederland gevlucht zijn, maar het zijn het wel 10.000. Kijk dan naar het aantal wat vanuit Westerbork is gedeporteerd: 107.000 en 5.000 teruggekomen. Dan heb je toch over 10, 15 procent minstens. Dus dat zijn hele grote aantallen. De meest bekende Joodse familie die uit Duitsland naar Nederland vluchtte, is natuurlijk de familie Frank. Van hen en vooral van Anne Frank kent de hele wereld het verhaal. Maar voor heel veel lotgenoten ligt dat anders. Ik denk dat een groot aantal van hen toch tussen wal en schip gevallen is. Verdwenen zijn in de geschiedenis. Eh, wel gememoreerd worden in allerlei boeken eh, qua naam. Maar wie zij waren, wat hun lot was, wat hun geschiedenis was... dat is eigenlijk tot nu toe ja, nooit onderzocht... En nu met die stooiposteinen, met name in Duitsland, zorgen ervoor dat mensen eigenlijk weer boven water komen. Dat ze weer bekend worden, dat ze dus weer herkend worden en dat hun naam genoemd wordt. En binnen de Joodse gemeenschap is dat toch wel het belangrijkste wat je kunt hebben. Niet vergeten worden namen die genoemd worden. Duitse burgers bellen en mailen steeds vaker met het herinneringscentrum in Westerbork... om meer te weten te komen over het lot van hun voormalige plaatsgenoten. Soms leidt dat in Nederland tot bijzondere ontdekkingen... vertelt José Martin van het herinneringscentrum. Al die zoekvraag betekent ook dat je mensen tegenkomt... die eigenlijk in de geschiedenis verdwenen zijn, dus die gedeporteerd zijn... waar nooit navraag naar gedaan is. En daarbij nooit geconstateerd is of ze inderdaad nooit teruggekomen zijn... of ze vermoord zijn, die dus niet als slachtoffer geregistreerd staan. En dat is ja, toch wel heel wrang om te ontdekken... dat er nog steeds mensen zijn die blijkbaar... Niemand meer hadden die naar ze vroeg. Die dus recht hebben op een geschiedenis die nooit teruggekomen zijn, die niet genoemd worden. Hoeveel mensen praten we dan? Tientallen, denk ik, zeker. Nadat we nu over Rahel Rosa-Wolf gehoord hadden, sozusagen der grootmoeder, komt nu die evenals vast völlig ausgelöschte familie, des zoones van Rahel Rosa-Wolf, Leo Wolf. Een klein plukje naar Nederland gevluchte Duitse Joden krijgt zijn geschiedenis terug. Zes stolpersteinen herinneren in de Julianenburg Straße in het Oostenrijkse Aurich dat de familie Wolf daar ooit woonde. En die zwillingen Louis en Hanni, geboren am 25. oktober 1935. Louis versturpt schon nach 15 monaten. Zijn zwillingsschwester Hanny was schließlich die einzige Überlebende der familie Leo Wolf. De geschiedenis van de familie weer klinkt door de straten. Maar tot vanmorgen is projectleider Günther Lubbers in de weer geweest om missende informatie te verzamelen. Informatie waarover in de Duitse archieven niks te vinden was. Daar is mijn vraag of daar iets nieuws schrift uh, waar ze woont. Ja, het enige wat we inderdaad weten, is dat ze. Uh... Hij wil weten wat er is gebeurd met het meisje Hanni Wolf, dat samen met haar familie in 1938 naar Nederland vluchtte ja. maar... en de oorlog als enige overleefde. Ja, is dat ze uh, nog ergens in Nederland verblijft. Helaas heeft José Martin van het herinneringscentrum Westerbork nog niet veel meer informatie over Hanni Wolf weten te verzamelen. Dus hoe het haar naar de oorlog heeft in haar leven, uh, of ze getrouwd is, of ze kinderen heeft. Al dat soort zaken. Kan ik helaas op dit moment nog geen antwoord op geven. Am 23. September 1943 wordt ook Leo Wolf met zijn vrouw en zijn beide zonen van Westerbork naar Auschwitz deportiert. En dort ermordet. Desondanks plaatsen de burgers van het Oostfriesische Aurich vandaag Hannies Stolperstein. Die op dit moment achtjährige tochter Hanni Wolf. overleeft den völkermord. Het Messing-stoeptegeltje met inscriptie dat herinnert aan het feit dat zij ooit woonde op deze plek in de stad. Het is allerdings onklaar wie het, gelang, wie het gelingen kon de Wolf te redden. Projectleider Gunther Lubbers ziet erop toe met gemengde gevoelens. Ja, ik voel me bedroefd. Ik heb een bang gevoel in mijn hart dat zoiets mogelijk geweest is... wat de generatie van onze grootouders gedaan heeft. Misschien niet persoonlijk gedaan, maar toch... Nog... En nu zeggen ze, ze hebben er niet van gewist, maar uh, die hebben er geleefd. En die mensen, die 310, uh, die hebben hier geleefd en zijn verdwenen. En uh, ja, niemand heeft daar om gekeken. Die hebben gezegd, dat dacht misschien, ja, we zijn ergens. Wel blij dat misschien via Nederland hun verhaal nog boven water is gekomen? Ja, ja toch, gevoel van blijnis is er ook bij. Om uh, nu te, te weten wat er gebeurd is en ook om het, de, de nu levende generatie uh, te informeren. Dat is voor mij echt belangrijk. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet.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 wij de Groot met Avond. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Ja, vandaag met hoogleraar Praktische Theologie... en GroenLinks-senator Ruart Ganzenvoort. Ruart, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Ik wil een me appeltje met uh, Fred Enzel. De heer Enzel die is uh, um, een van de stemmen die zich keert... tegen het plan van de 4 mei-comité in Vorden in dit geval waar ze uh, dit jaar ook aandacht besteden... opnieuw, ze hebben het eerder gedaan, begreep ik... aan uh, de uh, gevallen Duitse militairen die daar begraven liggen. Ja, en jij vindt het goed dat ze dat doen? Nou ja, kijk, ik, uh, herdenken... dat betekent dat je terugkijkt naar een uh, pijnlijk verleden... en dat je uiteindelijk daar met elkaar verder mee moet. En dat met elkaar, dat betekent dat je op een gegeven moment... Uh, zowel daders als slachtoffers, zal ik maar zeggen... en ook diegenen die daar misschien wat op de een of andere manier tussenin zitten... Uh, dat die allemaal deel uitmaken van die geschiedenis... En ik vind het langzamerhand wat uh, triest worden... dat we ieder jaar met 4 mei uh, de, de waarde van dat herdenken... laten vertroebelen door allerlei gedoe daaromheen. Ja, ja Fred Ensel, voorzitter van de Joodse Omroep. Maar uh, in de voor de discussie, zoals het al genoemd wordt... heeft hij zich gemengd via Twitter en op persoonlijke titel. Ja, wat, wat, um, wat vindt u ervan, wat, uh, wat Ruard hier zegt? Ja, ik, ik denk goedemiddag uh, allebei ja. dat... Um, dat hij bij dat appeltje schillen zich toch behoorlijk in de vingers heeft gesneden. Um, kijk, op de 4 mei herdenking herdenk je niet, naar mijn overtuiging... de, de slachtoffers van het nazi-regime tezamen met de Duitse daders. En dat doe je al helemaal niet, naar mijn overtuiging, als um, de overlevenden dat niet willen. Sterker nog, als die dat niet echt kunnen. Uh, want als je hele familie uh, vergast is, vermoord is en niet is teruggekeerd. dan kun je dat onmogelijk opbrengen. En, en wat in vordering gebeurt. het forceren van dat samen herdenken. dat heb ik in mijn tweet um, respectloos genoemd. Ja. En daar waar uh, de heer Ganzenvoort zegt uh, dat hij het triest vindt. Uh, dat uh, het die kant uitgaat elk jaar. noem ik. De trend die het elk jaar uitgaat, respectloos. En nog één ding, en dat verzoenen. Dat verzoenen doen wij al decennia lang. De banden met Duitsland zijn uitstekend. De banden met de Duitsers van vandaag zijn uitstekend. We verzoenen 364 dagen per jaar. En in Schiphol zelfs een dag meer. Daar zit het hem niet in. Ja. Nee, uw punt is duidelijk en ik snap dat ook wel. En het, uh, kijk, wat van groot belang is, juist als je het hebt over, over herdenken, dat je stilstaat bij de zwarte bladzijde, bij de enorme pijn en het enorme verdriet wat daar is aangericht. Dus daar, uh, daar zit denk ik voor geen meningsverschil in. Het is wel zo dat de, de dodenherdenking herdenking als zo'n moment waarbij we ook collectief vorm geven aan onze geschiedenis en aan hoe we daarmee omgaan, die is natuurlijk al, wel, al veel langer verbreed. Het gaat niet alleen over burgerslachtoffers, het gaat ook over uh, militairen bijvoorbeeld. Het gaat sinds 1961, gaat het uh, ook breder dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Het gaat ook om, om andere acties, uh, andere uh, oorlogssituaties. Uh, Politieke acties bijvoorbeeld in, in Indonesië zijn er ook mee, uh, mee bij betrokken. Um, oftewel, dat grensgebied, um, of leg, leg, de focus van het herdenken... gaat niet alleen over de onschuldige slachtoffers. Het gaat over um, wat oorlog doet. En um, in die zin is die verbreding um, het is natuurlijk een beetje raar te zeggen... van ja, we gaan, uh, we gaan wel onze Nederlandse militairen herdenken... die uh, bij bijvoorbeeld politionele acties allerlei kwalijke dingen ook gedaan hebben... Uh, maar die daar nog steeds als mens um, ja, toch ook het leven hebben gelaten. Um, maar die Duitse militairen die hier ook begraven zijn... Uh, in dit geval, die moeten ze opeens buiten laten. Maar ja, die laten we er natuurlijk helemaal niet ineens buiten. Uh, de, de geschiedenis van de 4 mei herdenking is, uh, die, kent, die heeft een lange geschiedenis. U Stenken? noemt dat in 1961. Dat is een. Ook in de politiek verworven een, een, een, een discussie waarin we uiteindelijk een vorm hebben gegoten, uh, In een vorm ja. hebben gegoten die wij noemen nationale herdenking. Ja. En in die nationale herdenking zijn wij. ...zeker al uh, aan het schuiven. Uh, overigens de slachtoffers uh, in de Tweede Wereldoorlog... ...die voor het meer dan de helft uh, Joodse slachtoffers waren... ...die uh, krijgen in die herdenking ook steeds een, een wat minder uh, uh, dominante en, en voorname plaats. Uh, mm -hmm. Dat betreur ik op zichzelf ook al erg. Maar mijn tweet ging over het feit... Niet dat je uh, op 3 mei en, en, en de rest van het jaar daarover discussiëren mag. Op ja, maar maar 4 mei maar nu even een is puntje. respectloos naar degene ja, herhaalt... die nog steeds, en dat is mijn. Dat herhaalt u? Ja, dat maar, herhaal ik zeker. Omdat ik vind... Ja, maar nu wil ik even ook antwoord geven erop. Kijk, u benadrukt nogal dat het gaat om een uh, nationale herdenking. En uh, dat dat dus het argument zou zijn. Dus niet het feit dat het, uh, dat het daders zijn in dit geval, maar het feit dat het Duitsers zijn. Dat is uw bezwaar. Nee, mijn bezwaar, nee, dan, dan, dan luistert u heel slecht. Ik, mijn bezwaar is, en daarom heb ik het respectloos ja. genoemd... Um, misschien kunt u uh, gewoon maar, op de inhoud ja, verder gaan, dat ja, is misschien dus wat makkelijker. Doen, ja, maar u legt mij nu in de mond dat ik het nationaal noem. Ik zeg en alleen dat, dat, dat de 4 mei herdenking een nationaal karakter heeft. Ja. Maar mijn bezwaar in allereerste instantie is... Dat u mij laat herdenken samen met de daders die mijn grootouders hebben omgebracht. En dat is iets dat u forceert mij in een positie die ik niet wil. En dat vind ik wel aardig om daarover met u te discussiëren vandaag en morgen, maar niet op 4 ja. Maar even voor de duidelijkheid: de mensen die daar ook herdacht worden, dat zijn dan Duitse soldaten. die ja. dus hè, soort van ook gedwongen werden om naar het front te gaan, toch? Dat heb ik juist, toch? Niet de SS'ers uh, die in de kampen. Uh, actieven. Zo, heb ook, zo heb ik het ook begrepen. Ik snap heel goed dat dat, dat nog steeds pijnlijk is. Maar dat is een deel van onze geschiedenis. En bij die geschiedenis moeten wij leven. En wat ja, we doen bij zei... die herdenking is nou juist dat stukje van die geschiedenis. als deel van onze nationale identiteit. Namelijk dat wij een land zijn wat ook door die oorlog is ja. heen gegaan. en dat daar die ellende ja. heeft meegemaakt. Maar u kunt dat misschien makkelijker. dan meneer Enzel, die een geschiedenis heeft. waarbij je persoonlijk zo geraakt bent. Wat nou hij zegt, ja. u legt mij op... Om nou, wacht te... even, dat suggereert dat er in mijn familie bijvoorbeeld uh, geen oorlogslachtoffer zijn. Nee, nee, dat suggereer ik helemaal dus... niet. Maar nee, zou... dat zou ik dan doen, hoor. Ja. Nee, maar dat, zou ik, dat suggereer ik helemaal niet. Alleen als dat zo zou zijn, dan in die situatie zou het wellicht mogelijk zijn dat u met mij meevoelt. Dat ik niet op een begraafplaats, bijvoorbeeld in Voorde, uh, uh, een lied over broederschaft wil horen, ja. uh, dat is toch vele bruggen te ver. Uh, ik, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat heel goed, die emoties daar spelen. Maar ik denk tegelijkertijd dat wat wij uh, ook nodig hebben... is dat we een manier vinden om met die, die laat ik zeggen, heel verschillende posities die mensen ook in de oorlog hebben ingenomen... sommige goed, sommige heel erg fout... dat we met die verschillende posities met verschillende mensen verder moeten. Kijk, wat mij heel erg aanspreekt is uh, in de context van Zuid-Afrika... waar ze ook zo'n ander uh, andersoortig, maar ook een hele... Uh, Pijnlijke zwarte geschiedenis hebben dat ze met elkaar een weg van waarheid en verzoening zijn gegaan, met als doel, zei Toetou dat heel mooi, het scheppen van gezamenlijke verhalen. Ja, ja. En ik denk dat dat, dat uh, bij uitzicht op zo'n symbolisch moment als 4 mei... dat het van belang is dat we daar wegen voor vinden. Ja, ik heb begrepen dat u die vergelijking trekt. En ik denk dat in de resterende minuten de discussie daarover uh, nee, het, wellicht het mij, niet het, helemaal Het, het gaat me niet se om die vergelijking, want die is, niet, die, die is niet te maken. Nee, die is niet te maken. Van nee, de, nee, maar waar het mij wel om gaat is de noodzaak om met elkaar een geschiedenis vorm te geven... en daar onze identiteit in de relatie tot die geschiedenis ook, ook ja, daar, te plaatsen. maar daar, ik heb geen bezwaar... Maar tegen de discussie daarover. en dat in komende generaties daar een vorm voor wordt gevonden. Ja, en 4 mij is, vandaag... is het moment. waar die geschiedenis. en die identiteit symbolisch wordt vormgegeven. Ja, en juist daarom. Niet nog in de tijd dat de generatie. die nog steeds elke dag kampt. met de problemen. die nog leeft. die in de kampen hebben gezeten. die weer ouders. Uh, verzetstrijders waren. En die zijn dus in ongevoegd. de toekomst, maar, maar... meneer Enzel, dat zou het u? wel kunnen? Dat zegt u? In de toekomst zou het wel kunnen? Nou ja, daar ga ik niet over. Ik, heb, nee, ik leef van... in deze generatie, ik heb zes jaar in het Nationaal Comité 4 en 5 mei gezeten. En ik heb mij op dezelfde stevige manier verzet tegen het ja. langzaam, maar zeker afstand nemen van waar ik vind dat de kernwaarden van 4 mei liggen. Ja, en maar goed, en u ik ben vinden met dat het daar voor liggen, het he? eens dat we in de tijd ooit moeten praten op een andere manier wellicht dan nu. Maar vandaag is het ongespast en respectloos. Eén reactie daarop: Kijk, vanuit allerlei onderzoek naar trauma en dergelijke... blijkt van belang dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Maar dat je ook niet blijft steken in de oude zwart witbeelden Dus in die zin moeten we toch wel, denk ik, groeien naar een toekomst. Groeien naar een toekomst graag als er geen generaties meer zijn... die pijn en verdriet hebben van hetgeen hen is aangedaan. Fred Ensel, hartelijk dank. En Ruart hier in de studio, dank voor dit aangedaan. appeltje schillen. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website Dit is de dag. Nu Als u wilt reageren of wilt teruglezen of iets wilt terugluisteren... Rijden we ingedoor met Villa VPRO. Ger Jochems, wat Hallo, hebben jullie? Hallo Andries. Hi. Ja, wij gaan praten over de bijna oorlog tussen Soedan en Zuid-Soedan. De veiligheidspraat daar namelijk vandaag over, eind van de middag. Want Soedan heeft inmiddels de noodtoestand uitge afgekondigd in het olierijke grensgebied. En we praten erover met socioloog Lotje de Vries... en zij is van het Afrika-studiecentrum in Leiden. En in het buitenlandpanel gaat het over de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Natuurlijk zou je haast zeggen. Vanavond het eerste televisiedebat... tussen de president Nicolas Sarkozy en uitdager François Hollande. En dezelfde verkiezingen in de Verenigde Staten. En die lijken nu definitief te gaan tussen Obama en Mitt Romney. Dat allemaal straks. Nu het nieuws met Mark Visser.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 De Maastrichtse koffieshop Easy Going is vanochtend opnieuw gecontroleerd. Weer bleek dat de eigenaar zich niet aan de nieuwe drugsregels houdt. Hij heeft nu een week de tijd om aan te geven waarom hij tegen de regels is ingegaan. En daarna moet duidelijk worden of de gemeente zijn koffieshop laat sluiten. De eigenaar is daarop uit, omdat hij dan een proefproces kan beginnen. Op de Betuwe-route rijden tussen Arnhem en Nijmegen geen treinen. Bij Angeren is een goederentrein op een werkwagentje gebotst. Niemand raakte gewond. Er zijn ook geen giftige stoffen vrijgekomen. En in Den Haag nemen belangstellende afscheid van juwelier Ruud Stratman. Hij werd vorige week in zijn winkel doodgeschoten door overvallers. Vrijdag wordt Ruud Stratman gecremeerd. Van de twee mannen die verdacht worden van de overval, is er nog één voortvluchtig. De ander werd vannacht opgepakt in Den Haag. Tot zover, de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zaten ze zoete Woude en Leidsendam. Een file van 5 kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de Ring van Amsterdam, de a 10 West richting Zaanstad, staat voor de Koentunnel 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tess Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. Komt er zondag een einde aan het tijdperk Sarkozy in Frankrijk? En waarop moeten de presidentskandidaten Obama en Romney in Amerika hun pijlen richten om daar de verkiezingen te winnen? Daarover en over meer wereldvraagstukken gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. En daarvoor praten we over een dreigende oorlog, als die er al niet is, tussen Soudaan en Zuid-Soudaan. We hebben deel 2 van de radiocomedie Geluid loopt. En cultuurredacteur Anton de Goede doet verslag van een opmerkelijk project in het voormalige onderduikhuis. Kastroen Peregrini aan de Herengracht in Amsterdam. En wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site. VillaVPRO.nl Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het leger en de Egyptische bevolking verdraagt elkaar slecht... sinds de generaals de macht hebben overgenomen... na het gedwongen vertrek van Mubarak. En bij de protesten zijn vandaag zeker twintig doden gevallen. De demonstranten eisen het onmiddellijke vertrek van het leger als machthebbers... En dit gebeurt allemaal met nog een paar weken te gaan voor de presidentsverkiezingen. Die zijn namelijk op 23 en 24 mei. Uh, Bertus Hendricks aan de telefoon bij de instituut Klingendaal. Hallo Bertus. Goedemiddag. Ken. Goedemiddag. Um, er zijn zeker twintig doden gevallen. Is dit nog op opmaat naar nog veel meer geweld? Ja, dat is niet te hopen. Maar uh, het is wel weer een uiting van uh, de totale incompetentie en onwil van het leger... Die het hele jaar sinds de val van Mubarak eigenlijk al is uh, duidelijk geworden. om het democratische spel uh, mee te spelen. Want het is een uh, reactie op een demonstratie. die op zichzelf uh, uh, vreedzaam was. Hè, namelijk aanhangers van de salafistische kandidaat uh, Abu Ismail. Hè, die door een uh, rechtbank bestaande uit mensen die nog de Mubarak waren aangewezen. als kandidaat voor de presidentsverkiezing was gedisqualificeerd. Mm -hmm. uh, daar hebben ook, uh, m, laten we zeggen, liberale. De Demonstranten zich voor een deel bij aangesloten. Omdat, hoewel ze geen aanhangers zijn van deze salafist. Ze toch vinden dat, eh, zoals ook de, de, de 6 April-beweging. die belangrijk was in de, um, uh, in de strijd tegen de Mubarak. zeggen van het, het leger is niet degene die de legitimiteit heeft. Die moet de macht overdragen. En dit lijkt uh, de, nu. Uh, de, nu de klokploegen worden losgelaten op deze demonstranten. en daar is het allemaal mee begonnen. Mm -hmm. uh, toch weer op pogingen om langs deze weg. Uh, nou we zeggen de, de, de, de strijd. Uh, om aan, aan de macht te blijven van het leger, om die, die voor te zetten. Ja, dit dus ja. is een, een verontrustende ontwikkeling, maar het is niet de eerste. Het is al een heel patroon de afgelopen jaren Inmiddels gereden. hebben, uh, behalve de demonstranten dus, die, die dus niet uit één groep komen, maar eigenlijk iedereen die zegt het moet echt allemaal democratisch verlopen, inmiddels hebben zich ook twee van de presidentskandidaten uh, hebben gezegd hun campagne te staken als dit geweld zo doorgaat. Ja, in ieder geval voorlopig. Uh, een van de kandidaten heeft geloof ik, ik geloof de kandidaat van de Moslimbroeders, die de Partij van Vrijheid en Rechtvaardigheid... Die, de, de, de politieke tak van de Moslimbroeders, de partijtak... die hebben ze geloof ik voor twee dagen opgeschort. En mm -hmm. de, de andere islamistische kandidaat, meer liberale islamistische kandidaat... Om, uh, voor onbeperkte tijd en ook andere kandidaten hebben laten weten... dat onder deze omstandigheden ze hun campagne opschorten. Hoe lang dat duurt, weten we nog niet. Want de grote vraag is natuurlijk, wat voor effect gaat dit hebben over het doorgaan van de presidentsverkiezingen. En eigenlijk wil iedereen wel... Ja, wat denk jij? Dat, dat wou ik je net vragen. Ja, nou ja, kijk, uh, de, de, uh, de, iedereen is bang voor nog verder uitstel. Ook al is het, uh, die vinden die plaats onder hele onduidelijke omstandigheden. Want normaal heb je een grondwet die bepaalt... wat de, de bevoegdheden zijn van de nieuwe president, hoe de procedures zijn. Uh, die nieuwe grondwet die is er nog niet. Er is een soort grondwettelijke verklaring... die door de, uh, de militairen eerder dit jaar, uh, afgelopen jaar, is uitgevaardigd. Vorig jaar dus. En uh, ja, uh, de, dus het is allemaal zeer imperfect. Maar ja... De, het gevaar vinden heel veel politieke eh, bewegingen. Dat als we nog verder uitstel hebben, dan geeft dat weer de militairen een voorwensel om aan de macht te blijven. Hun eigen eh, regering daar neer te zetten. Zoals ze nu met dat de regering Gansuri al hebben. Maar als je ziet hoe het leger nu al te keer gaat, wat voor zekerheid eh, zou je dan kunnen hebben dat als de verkiezingen wel gewoon doorgaan, het leger daar nou ook zegt. Oké, okay, die zijn nu geweest, wij nemen nu afscheid. Goeiedag. Er is op dit moment geen zekerheid. Er is alleen maar de druk van de publieke opinie en van de publieke legitimiteit. De enige legitimiteit die er op dit moment bestaat, is die van het parlement. Volgens verkiezingen die volgens iedereen eerlijk zijn verlopen. Nou, daar zijn de, de, de moslimbroeders en de salafisten in de meerderheid. Eh, daar heeft men moeite mee. Eh, maar ik denk eh, dat eh, iets anders eh, weer tot een ontzettende grote demonstratie zal leiden. Ik zag al net dat eh, voor vrijdag weer een miljoenenmars wordt aangekondigd op het Tagrierplein. Nou neemt de effectiviteit daarvan af naarmate er, er meer herhalingen van zijn. Maar ik zou toch wel eens kunnen zijn dat na deze optreden van uh, knokploegen... van niemand gelooft dat dat onschuldige knokploegen zijn... maar die, dat die gestuurd zijn. Dan zou het toch wel eens weer kunnen zijn dat er vrijdag weer een enorme demonstratie is. Niet alleen van moslims, maar ook van liberalen die vinden... dat ze hier met de moslimkandidaten uh, uh, en de moslimpartij... een gemeenschappelijk belang hebben, namelijk de democratie voor de kazerne. Ja, Vrijdag dus het, een demonstratie, dat is dan na het vrijdaggebed, waar in de moskees altijd opgeroepen wordt door geestelijke tot... ja, tot wat? Waar, hoe staan zij erin, denk je, Bertus? Nou, uh, de, de, de, dat, dat wisselt een beetje, maar ik, ik denk dat er een grote uh, communus opinio is uh, onder grote delen van de Egyptische bevolking. Ook uh, de, de, de geestelijkheid is daar ook uh, onderdeel van. Dat er dus een, een, een democratische presidentsverkiezingen moeten komen en dat die ordelijk moeten verlopen. En dat de, de plaats van de regering en van, van het leger toch is. In de kazernes en niet eh, nauwelijks meer achter de schermen willen dicteren eh, wat er gebeurt en wie wel niet mee mogen doen en wie wel. Eh, dus dat, dat, dat, dat deze die speelt al een jaar lang. En die wordt naarmate dus de, de, de verkiezingen dichterbij komen, de beslissendste. Want de, de president is in Egypte machtiger dan het parlement, wordt die scherper. En ja, het, het is een, een, een beetje afwachten. Maar het, het, duidelijk is dat het wel heel spannende verkiezingen worden als ze ongestoord kunnen plaatsvinden tussen nu en 23 en 24. En dat lijkt niet erg waarschijnlijk, als ik jou zo hoor. Nou, ja... Uh, dat uh, elke keer als we in het verleden van het afgelopen jaar kijken dan hebben de militairen elke keer weer geprobeerd om uh. verder te gaan en elke keer zijn ze weer op de terugtocht gedwongen door de mobilisering van het publiek uh, die met enorme demonstraties duidelijk maakte dat ze dat niet gingen accepteren en het is de vraag uh, of ze dit keer ook niet op de terugtocht zullen worden gedwongen maar ze, uh, ze, ze speculeren er een beetje op dat het Egyptische volk zo moe is van de instabiliteit en van de slechte economie dat er op een gegeven moment een aantal mensen zeggen we moeten hier iemand hebben met een harde hand. He, dat, dat soort geluiden hoor je in, uh, in Egypte toch ook heel veel. Uh, dat dat gevoel de militairen toch de steun zal geven... die ze tot nu toe ontbeerd hebben om met dit soort maatregelen hun wil op te leggen. Oké, okay, Bertus Hendrik, uh, dank je wel. Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal... wat het over het oplaaiende verkiezingsgeweld in Cairo, Egypte. Dank je wel. Graag gedaan. Tijd dan nu voor onze dagelijkse radiocomedie... Geluid loopt. Geschreven door Chris Weijma en Jan Jaap van der Wal. 19 delen lang kunt u luisteren naar het wel en wee... van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Gisteren kon u horen dat de redactie dringend op zoek is naar nieuw elan. We gaan Focus wat meer DDDW maken. Het is DWDD. Precies, DDWD. DWDD. De wereld draait door. Ja, wat Henk zegt. DDW.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 Net terug van een burn-out. Ja, uh, daar ben ik dan weer. Bram, 62 jaar, zet koffie. Expresso iemand? En Chris, de nieuwe brutale verslaggever. Beatles of The Stones? Aflevering 2, de columnist. Ja. Oké, okay. alleen, alleen, alleen, alleen Iliane is tegen. Dus ja, spreken wij hierbij af dat Henk iemand gaat zoeken. Kernwoorden. Actueel column, bekende <hums> naam, leuke originele scherpe geest, frisse invalshoek. Henk gaat zijn pijlen eerst richten op. Henk. Maarten van Rossum of Nico Dijkshoorn? Nico Dijkshoorn. Die man heeft overal een kolm. Dan gaan die één originele gedachte eruit komen. Dat valt allemaal best mee hoor. Bovendien is hij muzikant, net als ik. En muzikanten maken altijd wat mee. Ja, en hij stond in de AWB kampioen van deze maand. Hij is ook een vogelspotter. Schreef een alleraderste kolom over de Siberische boompiepen. Nou, dat lijkt me op en tot focus. Liesbeth, laten we meteen weer. Mickey zegt trouwens ook dat hij heel oké is. Sorry Mickey. Wie is Mickey? Is dat ook een Siberische boompieper? Nee, dat is mijn vriendin. Die zit bij de Vara. <laughs> Productieassistent bij Koken met BNS. Oh, Mickey, Mickey Vermaas. is ja. dat nu jouw vriendin? Ja. Wow, die gaat echt van de een naar de ander. Ja, Henk wacht met de meisjes altijd tot iedereen eroverheen is geweest. En dan trouwt hij met ze. Focus op, focus alsjeblieft. Henk, het is vast een hele leuke meid met iets bijzonders. Schat, nou, ja. Goed, we kunnen door. De columnist. Henk, jij gaat bellen. Liefst iemand uit de boezem van DDDW. Hè. Denk aan de vernieuwing. Cabretiers mogen ook, graag zelfs. Hoe heet het ook alweer? Die met die boekjes. Over taal. Hallo, met Ja, hallo, met Henk Groeshof. Henk Groeshof. Jan Jaap van der Wal. Hoe gaat het met Mickey? Go je? Goed. Goed. Ja, doet ze nog steeds productie bij de Tros? Uh, nee, ze zit nu bij de Vara. Ze oh, werkt voor Koken met BNS. Oh ja, e, oké. Okay. En e, jij bent dus nog steeds met die film bezig? Uh, dat ligt even stil. Dus je werkt nog steeds bij Focus. Ja, radio is toch het mooiste, hè? Tuurlijk, joh. Geloof ik. Hé, hey, maar jezus, dat die Mickey heet, dat hij nu met jou is. Dat, ik vind dat toch hard. Eh, uh, ja, raar, waar toch? ik voor bel, we ja. zijn op zoek naar een nieuwe columnist. Ja. Iemand die op een leuke manier iets met de actualiteiten kan. En dan met cultuur. Okay. Een Friese blik. Ja. Vandaar dat ik jou even bel. Oké, okay, nou, dat klinkt wel goed, ja. Heb jij misschien het telefoonnummer van Paulien Cornelissen? Met Paulien. Hallo, je spreekt met Henk Groeshof van het radioprogramma Focus. Ik heb je nummer gekregen via Jussus van Oel. oh, oh die, die ken ik helemaal niet. Ik bel in verband met een nieuwe column die we willen starten. En toen dachten we meteen in jou. Oh, oh leuk. Nou, uh, ja, maar weet je wel dat ik. Uh, ik schrijf dus al een column hè? Voor NRC Next en ook voor de Jan al. Ja, dat is zeg maar echt jouw ding, hè? <laughs> en, je bedoelt een column schrijven. Taal, toch? Omdat de titel van uh, je eerste boek uh, Talen, zeg maar, niet echt mijn ding is, ja, uh, dacht echt ik? Echt mijn ding. Ja, uh, nou ja, goed. Uh, het, ja, het zou kunnen. Ik heb ooit zoiets voor de wereld gedaan, maar. Uh, wat voor column willen jullie dan precies? Wat voor iets? Uh, wacht even, ik, ik pak er even mijn briefje bij. De kernwoorden: actuele column, bekende naam, leuke originele scherpe geest, frisse invalshoek, Maarten van Rossem of Nico Dijkshoorn? 350 woorden. Ma Maarten van Rossem of Nico Dijkshoorn? Uh, uh, ja, die konden niet. Uh, die wilden niet. Huh, toch gek. Maar ze waren niet de enige hoor. Oh, gelukkig. En, uh, net nog een heertje. Nee, hey, het, wordt, het wordt wel een beetje een vreemd gesprek op maar deze manier. Maar het werd steeds ja. duidelijker dat jij eigenlijk onze eerste keus ja. bent? Ja. Nee, Henk, weet je, ik zeg gewoon even het volgende. Succes met je programma. Nou, het is niet echt mijn programma. Oké. Okay. Nou, ik ga dan nu ophangen. Oh, dat, dat kan ook. Oké. Okay. Maar uh, heb jij misschien de nummers van... Wat heb ik ook nog even? Een briefje. Anna He Drijver, nee. Erwin Krol, ja. Chantal Jansen en Wilfried okay. Geneen. Oké, okay, dag Henk Groeshoff. En daarom zoek ik nog naar de nummers van Anna Drijven, Erwin Krol, Chantal Janssen uh, en Wilfred Gené. Jan-Jaap? Ja, Henk, het is echt heel vervelend. Je gaat wij toch niet bellen om, over dat Wilfred. soort nummers? Geen, Jan -Jaap, wacht Wilfred Genee? Wilfred Genee? Wilfred Genee? Moet je niet met, kunnen schrijven voor een kop? Ja, ja, ik nou, het ben aan het de telefoon met Jan-Jaap van de Wal En Gené. Ja. is trouwens een hele populaire man. Jan-Jaap? Ja, wat doe jij nou, Eliane? Nou, nog maar eens bellen. Focus van Panorama tot Mesdag. Het culturele magazine op Radio 1. En vandaag ligt de focus op onze nieuwe columnist Erben Wennemars. Tot zover de burelen van het radioprogramma Focus. En morgen gaan ze daar necrologieën bij werken. Moet maar even kijken, we hebben een hele kaartenbak. Um, Mies Bouwman is bijgewerkt. Er is vast nog wel een andere potentiële doden te bedenken. Ik las dat Paul Verhoeven 73 is. Paul Verhoeven, heel scherp Henk. Klasse, zet die maar in de stijgers. Dankjewel. Dat is morgen, en wilt u meer weten of deze serie als podcast downloaden? Ga dan naar onze site villavbro.nl. De Veiligheidsraad praat vandaag over de bijna-oorlog tussen het islamitische Soedan en het christelijke Zuid-Soedan. Want Soedan heeft namelijk de noodtoestand in de grensstreek afgekondigd. Zuid-Soedan werd vorig jaar onafhankelijk na een burgeroorlog van meer dan twintig jaar. En sindsdien is er onenigheid over de precieze grens tussen beide landen. En de reden daarvoor zijn de rijke olievelden in dat grensgebied. Vorige maand braken al gevechten uit bij de stad Heglig. Bij ons hier in de studio te gast Lotje de Vries, hartelijk welkom. Uh, u heeft in zuid soedan gewoond en gewerkt? Ja, dat klopt. We hebben heb onderzoek gedaan. Uh, meer dan een jaar in totaal. Oké, okay. en u, u heeft daar onderzoek gedaan. U bent bezig met een promotieonderzoek. Ja. En dat gaat over de staatsopbouw van Soedan, Toen nog Soedan als geheel. Nee, Zuid-Soudaan als semi-autonome oh. staat. Okay. Tijd. En u doet dat uh, aan het Afrika-studiecentrum in Leiden. Ja. Uh, vorig jaar werd groots gevierd het uitroepen van de onafhankelijke staat Zuid-Soudaan. En uh, Omar al-Bashir, de president van Soudaan, het noorden, even voor de duidelijkheid, hm. was een van de genodigden. Hij herkende ook als een van de eerste Zuid-Soudaan, wat is er veranderd? We zijn nog een jaar verder en het is oorlog. Ja, nou, de... de de achtergrondredenen voor deze oorlog die begonnen misschien al wel voordat Zuid-Soedan uh, onafhankelijk werd. Inderdaad uh, had Bashir aangekondigd dat hij uh, de dus onafhankelijkheid van Zuid-Soedan zou erkennen... als het op het moment dat het referendum, wat er een half jaar daarvoor afgaand, uh, plaatsvond... Uh, zou uitwijzen dat Zuid-Soedan zou kiezen voor uh, onafhankelijkheid... Um, dat kon hij ook niet zo goed anders doen. Er was geen andere mogelijkheid. Want in 2005 is er een vredesakkoord getekend tussen um, de SPLM... dus de, de, guerilla, de oude guerilla-beweging die nu de regering aanvoert in Zuid-Soedan... en uh, het noorden, het uh, regime van Bashir. Uh, uh, ja, daar was het hele stappenplan werd daarin Precies. in beschreven. Hè? Ja. ja, en uh, daarin werd eigenlijk duidelijk dat uh, Zuid-Soedan onafhankelijk zou worden... op het moment dat het referendum plaats zou vinden. En Bashir had eigenlijk niet zoveel alternatief dan, uh, dan dit doen. Hoewel het toch tot de verbazing wekte dat hij zo ruiterlijk... Uh, ja. Die, die, ja. Maar al voordat de onafhankelijkheid plaatsvond... in juni vorig jaar begonnen eigenlijk al een beetje de problemen... in mei vorig jaar al begon een beetje de problemen... waar we nu nog steeds de vruchten van plukken. Maar is het ook een beetje niet een soort voortzetting van die burgeroorlog eigenlijk? Uh, dat zou je kunnen zeggen. Een gedeelte, hoewel... Nou ja, ik denk dat veel Zuid-Soudanezen het met u eens zouden zijn. Uh, niemand is in ieder geval echt verbaasd... dat het nu toch een beetje uit de hand uh, loopt. Uh, want inderdaad, het, uh, de grensregio tussen Noord- en zuid soedanen ligt nogal veel olie... En nou, daar heb je dus het antwoord, ja, olie. Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Zoals ja. Die hebben dat conflict <laughs> meer op de spits gedreven. Sinds ja. wanneer is die olie eigenlijk uh, gevonden daar? In 1979 is, uh, is dat ontdekt. En kort daarop is uh, het regime in het noorden ook begonnen... met een beetje een lobby te starten om de, de, de grens wat zuidelijker te, uh, te pushen. Ja, gerrymandering. Ja. Het, ja. ja, en uh, dus er zijn nog een aantal uh, uh, disputed areas, zoals het dan heet. Uh, eigenlijk olievelden. Maar er aanleiding is meer het... natuurlijk toch, hè, dan alleen de olievelden. Nou, er spelen tussen Noord- en Zuid-Soedan nog een heel aantal andere kwesties die nog niet opgelost uh, zijn. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met de zuiderlingen die in nog Noord-Soedan wonen? en die terug willen keren of krijgen die dubbele nationaliteit. Uh, hoe zit het met veehouders die hun koeien graag willen laten grazen... aan de zuidelijke kant van het grens die uit het noorden komen... die vaak ook weer bewapend worden door het noorden... om dan toch nog een beetje hommeles te, te schoppen zo in het zuiden. Dus er spelen veel meer zaken dan dat. De nationale staatsschuld moet nog steeds verdeeld worden. Um, er moet er nog een prijsafspraak gemaakt worden voor hoe die olie uh, door Noord-Soedan naar de... Want dat is een andere complicerende factor. Zuid-Soedan kan het niet via eigen grondgebied afvoeren, het nee. moet via het noorden. Ja. Geeft ze weer een machtspositie natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat, is, uh, dat is een van de aanleidingen van dit huidige conflict, van, van meer recent, vanaf het uh, begin van dit jaar. Al sinds vorig jaar wordt er geprobeerd daarover te onderhandelen. Uh, Noord-Soedan wil graag, uh, ik geloof, er de prijs van 35 uh, dollar per vat genoemd uh, zijn. Dat zijn extreem hoge prijzen. Gebruikelijk is meer 1 à 2 uh, dollar per vat wat er dan door die pijplijn gaat. En... Um uh, Zuid-Soedan weigert dat dus te betalen en uh, nou ja, daar, daarop uh, heeft Zuid-Soedan op een gegeven moment besloten om dan de, de oliekraan dichter te, te draaien. En uh, nou, sindsdien is de situatie een beetje aan het escaleren. En is dat de reden geweest waarom Noord-Soedan dus, zeg maar, hm. uh, uh, de noodtoestand afgekondigd heeft? Is dat de reden? Nee, Noord-Soedan heeft pas recentelijk de, de, noord, of de noodtoestand afgekondigd. Uh, nee, de, nee, even de, de, de volgorde van zaken. Uh, toen heeft zuid soedan de olievelden dicht, uh, de kraan dichtgedraaid. En vervolgens heeft, is noord soedan begonnen met nog verder uh, provoceren. En eigenlijk door ook een beetje de bommen te gooien op, uh, op gebieden in zuid soedan In die grensregio. Vervolgens heeft zuid soedan uiteindelijk na veel uh, uh, vijf en zes... of die heeft best wel veel provocaties uh, geaccepteerd zou je kunnen zeggen. Maar mm. toen hebben ze op een gegeven moment uh, het olieveld Higlich in uh, Noord-Soudaan uh, bezet. Mm -hmm. En um, dat heeft heel veel, tot heel veel woede geleid in, in noord soedan Maar daar maar hebben ook, ze zich ook alweer uit teruggetrokken. Daar hebben ze zich ook alweer uit teruggetrokken, inderdaad. En uh, uh, ja, nu, is er een soort, nu zit men in afwachting van uh, wat sowieso zo meteen de Veiligheidsraad gaat besluiten. Maar wat ook, kunnen die eigenlijk besluiten? Nou, volgens mij is het... Uh, uh, die kunnen kiezen voor economische sancties. Uh, wat die dan precies in zouden houden, dat is niet echt mijn specie. Thuis kan nee. ik maar, niet uh, afnemen meer van hun olie wellicht. Uh, ja, en nou, in ieder geval, uh, er is in ieder geval een, plan, uh, een stappenplan uh, ligt er klaar. Uh, zodat, en daarin staat dat de partijen binnen twee weken weer aan de onderhandelingstafel moeten zitten. En dat de openstaande zaken nog in binnen drie maanden. Dat vind op... ik zo intrigerend, die openstaande zaken die u ook noemde. Het land uh, is onafhankelijk geworden. Met gejuich natuurlijk uit Zuid-Soedan. En welwillend knikken van het noorden. En vervolgens schetst u wat er allemaal nog niet geregeld was, namelijk ja. niks. Eigenlijk nou, zijn over alle dingen die van belang zijn... om ja. het, het land enigszins vredig naast uh, de grote buurt te laten voortleven... is niets afgesproken. Nee, dat was ook... Uh, dat... En toch is iedereen verbaasd dat er, dat er bommen vallen. Nou, heel veel mensen zijn ook niet zo verbaasd. Oh. Maar inderdaad, uh, ja, dat klopt. De, de hete hangijzers die, die werden nog niet, zijn nog niet, waren nog niet uit onderhandeld... op het moment dat Zuid-Soedan onafhankelijk werd. En op het moment dat dat wel was gebeurd... dat is natuurlijk wel geprobeerd, maar dat was zo ingewikkeld... dat het... Ja, dat, men Kon niet tot een, tot een conclusie komen en al allemaal wachten met die, met die onafhankelijkheid. Dat kon natuurlijk ook weer niet. Nee, dat kan ook niet. Dat zou Zuid-Soedan niet geaccepteerd hebben. Nee, uh, die noodtoestand uh, uh, ja, drijft hij de zaak op de spits of juist niet? Uh, ik heb niet de indruk, maar uh, goed. Zuid-Soedan of Noord-Soedan is in Khartoum, zou je kunnen zeggen. Of uh, Sudaan is nog steeds, uh, gooit nog steeds bommen op op uh, Zuid-Soedan. Hmm. Uh, men is ook nog steeds bezig met het bewapenen van, uh, van milities in, in Zuid-Soedan. Want dat dan... is ook een probleem. In ja. Zuid-Soedan zelf zijn ook nog eens onderling allerlei partijen aan het strijden. Ja. En een deel van die partijen worden dan door het noorden bewapend om het ja. goed lekker op te stoken. Ja. En wat zijn ja. hun belangen dan weer? Uh, nou, dat is gewoon uh, entrepreneurship, zou je kunnen zeggen. <laughs> Uh, ja, krijgen, die krijgen daar natuurlijk geld voor. Hm. Dus uh, dat, is, dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Nou, de, wat Ger zei, hè, de, de, de Veiligheidsraad praat er vanmiddag over. Dat moet toch altijd ook weer. De internationale gemeenschap moet zich ermee bemoeien. China is een trouwe partner van het noorden. Ja. En de Verenigde Staten een trouwe partner van, van het zuiden, van het Nieuwe zuid soudaan Maakt dat de boel nog wat gecompliceerder om het uh, internationaal ook op te lossen? In dit geval denk ik dat het wel meevalt. Want uh, China die. Uh, adviseert zich ook graag als partner van het zuiden... Daar zijn ze al op tijd mee begonnen, want men wist natuurlijk dat uh, een behoorlijk groot gedeelte van de olie uh, uiteindelijk in Zuid-Soedan te vinden zou zijn. Dus men kon zich niet veroorloven om alleen maar een, uh, een partner van het noorden te blijven. Vorige week was de president uh, Salva Kiir van Zuid-Soedan ook nog op bezoek in, uh, in China. Waarschijnlijk ook om te praten over of China niet wil investeren in het leggen van een pijplijn door Zuid-Soedan en Kenia naar de, naar de kust. Om de, via die richting de olie af te, te kunnen voeren. Daar heeft China geen toezeggingen over gedaan. Um, maar inderdaad, traditioneel gezien is de VS een belangrijke partner van, uh, van Zuid-Soedan... En, en China heeft ook grote belangen in het noorden. Kan dit conflict de hele regio, zoals ze dat dan noemen, in de fik steken? Zijn daar conflicthaarden daaromheen die, waar het kan escaleren door dit conflict? Um, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat u bedoelt. en ik, um, ik, Dat is een, vergt een erg genuanceerd antwoord, maar ik zou zeggen uh, nee. In eerste instantie niet. Ik, uh, ik denk dat dit en een... als u iets minder genuanceerd... Uh, nou goed, uh, kijk, ja, het is ook niet me het meest uh, stabiele uh, land. Er zijn altijd geruchten over dat uh, rebellen uit uh, Darfur, het uh, Justice and Equality Movement... meevechten aan de zijde van, uh, van de Zuid-Soedanezen in dit bijzondere geval... Mm -hmm. Uh, nou, dan heb je nog ietsje verder zuidelijk uh, het, uh, uh, de LRA, de Lord Resistance Army, waar uh, Joseph Kony uh, aan de leiding staat, die, of waarvan gezegd wordt dat hij steun krijgt uit Khartoum. Uit, uit, uh, Correctie. Uh, dus er zijn allerlei. Het hangt uh, met allerlei touwtjes aan elkaar. Maar uh, ja, ja. ik denk dat dit toch een vrije. Dit, dit is een, co een conflict tussen Noord- en Zuid-Soedan en dat moet uh, tussen die twee landen opgelost worden. En is het een hele gunstige situatie dat. Uh, dat uh zowel de Verenigde Staten als China daar een vested interest hebben... dat daar dus een dempende werking van uitgaat. Ja, dat denk ik wel. Hm. Ja. U noemde net Darfur. Dat is natuurlijk waar, waardoor veel luisteraars Soudaan van de laatste jaren kenden. Die vreselijke beelden, de, de, de slachtingen, verschrikkelijk. Hoor je niets meer van? U noemt nu toevallig Darfur uh, dat een, uh, mensen uit die streek op dit moment meevechten... Met uh, Zuid-Soedan. Hoe gaat het daar in nou, daar, Wij horen niks, maar ik kan me niet voorstellen dat er daar paise en vrede is in één klap. Nee, ik weet er eerlijk gezegd uh, niet zo heel veel van. Maar volgens mij is er inderdaad geen peace en Vre. Maar Noord-Soedan heeft een uh, divide- en rule-manier... Uh, van uh, het land uh, een beetje in onrust houden. En uh, uh, ze hebben zich wel een beetje hun pijlers... op, op de grensregio met Noord en Zuid, uh, of tussen Noord en Zuid-Soedan gericht. Wat betekent dat er relatieve rust uh, in, in Darfur is. Maar ik nogmaals, ik ben geen specialist op dit gebied. Nee, okay. In Darfur is, het, is de situatie duidelijk nog niet uh, goed. Uh, behalve de olie, waar we het over hadden en nog andere dingen... is, is een belangrijk punt van dat grensconflict, dat zijn die nomaden. De, de graasgebieden van de, van de bevolking daar. Kan dat een zo mogelijk nog groter probleem worden dan alleen die olie? Want dit zijn natuurlijk hele bevolkingsgroepen... die, die voor, gewoon voor hun, voor hun eten opkomen. Kijk, ja, precies. Dat is, dat is een duidelijke onderscheid in het conflict. Wat er nu speelt uh, en waarom het ook zoveel aandacht krijgt... is een conflict tussen twee overheden, zou je kunnen zeggen. Twee regeringen. Uh, maar daaronder uh, leven natuurlijk allerlei uh, mensen die proberen uh, een, een dagelijkse leven op te bouwen in dat gebied. En dat, gaat, dat gaat over handelaren die, die spullen vanuit Noord-Soedan, vanuit Khartoum richting uh, Bentu, bijvoorbeeld, wat recentelijk gepombardeerd is, uh, in Zuid-Soedan proberen te transporteren. Sudaan heeft de, de grens dichtgegooid. Dus die handelaren hebben geen, uh, geen geld. Nou, die, vee, die veehouders. Zuid-Soedan heeft min of meer, uh, globally speaking, besloten om. om uh, uh, Noord-Soedanese welkom te laten zijn in Zuid-Soedan. Men mm -hmm. mag ook dubbel citizenship uh, houden, bijvoorbeeld ook in Juba, maar ook mensen die met vee willen komen vanuit Noord-Soedan naar Zuid-Soedan. Zijn, zijn welkom. Mits ze de wapens uh, achterlaten. Ja. En dat is natuurlijk precies het hete hangijzer, want Noord-Soedan weet wel uh, hoe ze dat moeten aanpakken. Nou, ja, lijkt wel een terechte eis toch? Welkom zonder ja. wapens, ja. ja. Kan ja. dit nog goed komen? O, bedoelt u dat er. Uh, nee, nou ja, dat, goed, dat er uiteindelijk de vrede uitbreekt op een gegeven moment? Uh, dat zal nog wel even duren, denk ik. De vrede uitbreken dat, dat, uh, dat is misschien wat veel gevraagd. Maar ik denk niet dat het een grote oorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan. inclusief bommen op Juba. dat is op dit moment volgens mij. dat kunnen beide partijen zich niet uh, veroorloven. Maar in die grensregio zal het nog even onrustig blijven. Lotje de Vries, sociologe. doet onderzoek naar vooral Zuid-Soedan. Bij het Afrika Studiecentrum in Leiden. Hartelijk bedankt. Dankjewel. De villa is zometeen na nieuws weer en verkeer en ster bij u terug met onder andere ons buitenlandpanel en met cultuur. Blijven luisteren, dus tot zometeen. Radio 1 en de strijd om de kampioenschap. Daar gaan 2012. Van de tweede paal. Oh, de redding Van Vermeer. Vanavond vanaf 8 uur. Het publiek staat op de banken. Ajax VVV. Hoe is het nou toch mogelijk? Volgt de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Komt er een ton nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. Vanavond vanaf 8 uur. Oeh, dat scheelde heel weinig. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 En de zesde symfonie van Tchaikovsky. Pathetiek. Een apotheose die dwars door de ziel snijdt. Meeslepend en indrukwekkend. In het Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Dit is Radio 1.